En we gaan nu praten met meneer Boeré. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Goedemorgen Zandvoort. Ja, de hele Zandvoort luistert naar uh, Fred Boeré, een filmer... Uh, die uh, wat later begonnen is, maar toch nu uh, echte documentaires maakt die, die ervan zich doen spreken. Uh, allereerst, uh, hoe, hoe is uw filmcarrière eigenlijk begonnen? Nou, ik film eigenlijk mijn hele leven al... maar uh, ik ben pas echt serieus aan de slag gegaan... ...met documentaires, vooral... na mijn pensionering... ...dat is alweer een jaar of vijftien geleden... ...toen begon ik echt te filmen... de eerste documentaire ging ook over... ...een onderwerp misantwoord. ...dat was de restauratie... ...van het kerkenorgel... ...in de, in de hervormde kerk... Ah, ja. Er gaat nu een licht bij mij branden... ...over die documentaire... Het ja, was een, ja, ja. Was een ja. hele fraaie documentaire moet ik zeggen... ...oké, okay, bedankt... <laughs> We gaan nu hebben over... Uh, ...El Dorica... Uh, hoe kwam ja. u aan dat boek en, en zeker de interesse daarvoor? Ja, nou ja, de interesse is al oud, want ik uh, denk al in de jaren 50, sinds 1972 om precies te zijn, over onderwerpen als natuur, cultuur, uh, de, de, de, de, de, de economie, uh, duurzaamheid dat soort onderwerpen. En dat, dat kwam in de tijd door de verschijning van het uh, rapport van de Club van Rome. Dat was in 1972. En dat was eigenlijk ook voor de schrijver van het boek uh, een reden om, uh, om over dat soort onderwerpen na te denken. Niet alleen na te denken, maar hij ging er ook over schrijven, hij ging over tekenen. Dat was Juriaan Andriessen. Dat is de schrijver van het boek. Ja, in, uh, in de documentaire komen een aantal van die tekeningen ook tevoorschijn. Uh, het is... ...heel erg gestoeld op, op, uh, op duurzaamheid. Is dat ook het idee om, om daarmee verder te gaan dan? Wat, wat meneer uh, Juriaan bedoelt? Nou, natuurlijk. Kijk, wat Juriaan deed en wat ook de Club van Rome deed... ...dat was het geven van een waarschuwing. Want uh, in 1972 uh, schreef men dat rapport voor de Club van Rome. En dat had de titel Grenzen aan de Groei. Er, was alleen, er werd toen in die tijd alleen maar gedacht in termen van groei. En eigenlijk is dat sindsdien nog niet veranderd. Ook nu is economische groei en dan vooral materiële economische groei... iets wat ja, we allemaal willen kennelijk, in ieder geval wil de politiek dat nog steeds. En dat heeft ertoe geleid dat allerlei ontwikkelingen die de Club van Rome signaleerde... Ja, ...in een soort exponentiële groei doorgingen. Voor mij was het begrip exponentiële groei in 1972 echt een, een, een schok. Ik, ik had er eerlijk gezegd nooit eerder over nagedacht... Maar toen in 1972 realiseerde ik me wat exponentiële groei betekent. Hè. Je ziet allerlei ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de bevolkingsgroei. Dat was toen heel erg actueel. Maar ook uitputting van grondstoffen. Vervuiling. Het gebruik van fossiele brandstoffen. De consequenties daarvan voor de lucht en voor de atmosfeer. Nou, dat zijn ontwikkelingen geweest die in die tijd nog niet zo heel erg... Uh, duidelijk waren. Uh, ja, we, we wisten dat het aan de gang was, maar men zag niet in dat exponentiële groei op een bepaald moment tot een curve leidt die, op, voordat je het weet, stijl omhoog gaat. En voordat je dat dan in de gaten hebt, is het eigenlijk al te laat om er nog wat aan te doen. En in die situatie zitten we nu. Daarom vond ik het ook ja, eigenlijk wel hoog tijd om, om die film te maken. Is die... Uh... Het hele idee van de Club van Rome is dat een beetje ondergesneeuwd, Want eigenlijk hoor je er niet zoveel meer van het. is natuurlijk al een aantal jaar geleden. Uh, en, ja, nou ja, kijk, men heeft de, ook in de tijden in, in, in, in tijd daarna heeft men nog steeds die waarschuwingen laten horen. Uh, nogmaals, in, te, in 72 verscheen het rapport. Het is een halve eeuw geleden. We hebben een halve eeuw laten lopen voordat we echt een klein beetje in actie komen nu. Maar twintig jaar daarna schreef men een rapport. Dat heet, heet De Grenzen voorbij. Toen was al vastgesteld dat we het gewoon niet meer zouden halen. Uh, 30 jaar later kreeg, kreeg men een soort uh, 30-jarige update van de situatie. Dat was in 2005. Nog niet, echt, echt, niet eens zo lang geleden. Maar uh, ja, toen waren allerlei grenzen al dik overschreden. En was de voorspelling. Uh, we ontkomen er niet aan dat de, dat de temperatuur van de. Van de van ons aarde gaat stijgen. Uh, en ja, dat, dat, er, dat het hoog tijd is om in actie te komen. Nu praten we dus niet eens meer over uh, een reparatie van die situatie zoals we er nu in zitten. Maar ook, we gaan praten over hoe gaan we met de gevolgen om. En wij weten dat, dat het uh, eigenlijk niet meer te herstellen is. En ja, dan ga je allerlei uh, dingen bedenken om om nog een beetje door te gaan met het leven. Maar we weten allemaal dat er allerlei hele vervelende dingen op ons afkomen. En ja, dat is toch wel een beetje treurig... dat, dat, dat, we, dat, dat we die waarschuwing van zowel Juriaan Andriessen als van de Club van Rome... die natuurlijk wel belangrijker was... die een, wereld, een wereldwijde verspreiding van het rapport heeft gekend... dat we dat niet hebben opgevolgd. Nee, er is dus eigenlijk om de zoveel jaar netjes verteld... jongens, pas op, want het gaat de verkeerde kant op. Ik hoor ook iemand in de documentaire zeggen... we zijn al te laat. Ja. Uh, nu hoor ik iedereen uh, om mij heen... zeker in deze uh, periode van, van verkiezingen over duurzaamheid roepen. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, ik, ik eerlijk gezegd... vind ik het in de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen... nog steeds een ongeschoven onderwerp. Want ja... Ik heb een aantal van die verkiezingsprogramma's mm -hmm. doorgebladerd. En het begrip als circulaire economie en duurzaamheid. Ik kom er wel een paar tegen, maar eigenlijk in de, in de, in de marge. Het, het gaat over andere onderwerpen die natuurlijk ook belangrijk zijn. Maar uh, ja, uh, zelfs een, een programma als dat van GroenLinks, uh, waar wel vrij veel aandacht wordt besteed ja. aan... Duurzaamheid, circulaire economie en dergelijke. wordt gezegd. we zouden eigenlijk een. Uh, een uh, ja, zeg maar. Een, uh, naar, naar een duurzame wereld moeten. in het jaar. Uh, voor, voor de gemeente Zandvoort dan. de gemeentelijke politiek. Uh, in, uh, over, over 30 jaar. Oh, uh, uh, uh. Ja, dan loop, je wel, dan loop je wel een stukje achter ja, 50 natuurlijk. 50 jaar. De VVD heeft het over 50 jaar. Nou, als, we, als we het in dat tempo gaan doen. dan, dan zijn we zeker van een, een opwarming van de aarde. met minstens, 5, met, met minstens 2 graden. 2, 3 graden misschien zelfs. En je weet niet. je wil niet weten wat er dan allemaal op ons afkomt. Zou er. als je dat zo allemaal doorneemt. ...nog meer adviezen van de Club van Rome moeten komen. Uh, uh, ja, kijk wat... Dwingende uh, vingertjes. Kijk, wat Julian heeft gedaan... ...en dat was in 1991 verscheen zijn boek... ...dat is inmiddels ook al 30 jaar, meer dan 30 jaar geleden... ...hij beschreef ons... ...de planeet Eldorica, Daarom heet die film ook zo... Waar men wel, eh, het is een, een fictieve planeet, even groot als de aarde, net zoveel mensen, net zoveel water, net zoveel eh, land, eh, net zoveel grondstoffen, waar men wel de, de aanbevelingen van de Club van Rome heeft, eh, heeft opgevolgd. En die planeet, die fictieve planeet, waar hij een zo, ja, een, zeg maar in zijn gedachten een reis naar heeft gemaakt, een betere wereld. Daar had men al in zijn gedachten windmolens en zonnepanelen als bronnen van energie. Daar had men al duurzaam waterstofgas om huizen te verwarmen. Daar had men al een methode van transport... zowel voor het luchtverkeer als voor het autoverkeer... die ook duurzaam was. Kortom, hij had met zijn enorme verbeeldingskracht in de periode tussen 1970 en 1990... een wereld geschetst, zowel in woord als in beeld... die, die nu eigenlijk ook nastreven... maar waar we dus 30, 40 jaar over hebben getreuzeld... om eraan te denken en te beginnen. En dat is toch wel vrij dramatisch, vind ik. Ja, dat is het ook. Als je de fictieve planeet neemt... waar alles goed gaat, en dat is ook in dat boek... Um... Dat kan je denk ik niet meer projecteren op de, <coughs> sorry, op de wereld die we nu hebben. Nee, nee, nee. <coughs> nee, we zijn te laat. Dat is, uh, dat is een vervelende ja, dat... vaststelling. Dat is ook een duidelijke boodschap. Uh, even over de documentaire, want daar gaat het natuurlijk ook over. Kunt u inhoudelijk daar wat over vertellen? Nou ja, met die, de documentaire die kon ik uh, maken dankzij... Dat was in de coronatijd. En dan is het heel moeilijk om een film te maken. Hè? Want ja, dan kan met een cameraploeg, met een geluidsman en een man voor het licht... aankomen op de plaatsen waar je wil filmen... en gesprekken voeren wil met mensen die, die wat uh, te, te, te brengen hebben, die een boodschap hebben. Toch heb ik dus twee personen gevonden die, dat, die graag wilden meewerken. Dat was uh, Marian Minnesma van Urgenda. Een belangrijke uh, ja, stem in het, in, in het land op het moment. Uh, u kent ongetwijfeld het succes dat we hebben behaald met... Uh, met de CO2-taakstellingen voor het kabinet. En de andere was Hettig de Beer... en dat was de partner van Juriaan. Juriaan is helaas kort na de verschijning van zijn boek... in 1991 op 39-jarige leeftijd overleden. Maar zij heeft toch getracht om het gedachtegoed van Juriaan nog onder de aandacht te brengen van mensen. Maar het heeft inderdaad veel te weinig... Eh, belangstelling gekregen. Eh, dan, dan het eigenlijk had verdiend. Dus dat is. Maar even, dus graag willen meewerken aan die. Uh, aan die uh, documentaire. Zij komen dus vrij uitgebreid. beide aan het woord. En daarnaast laat ik ook. Uh, zeg maar de, uh, de. tekeningen, de gouache's van. Juriaan, die hij als, uh, als, als. kunstenaar heeft gemaakt. Uh, met die tekst. Laat ik in beeld komen. En dan, dan kan je in de documentaire zien hoe zijn wereld, zijn ideale wereld er toen in zijn gedachten uh, uitzag. En dan zie je eigenlijk de enorme overeenkomsten met datgene waar we nu mee bezig zijn. Uh, eigenlijk uh, dus de dato zijn we zover dat we, dat we ons zelf dat ook kunnen voorstellen. Mm -hmm. Alleen is, is het nou ja, zo'n enorme klus... Om er nog wat van te maken. Dat, uh, uh, dat we zeg maar, de, de tijd niet hebben om de, de, de enorme opwarming van de aarde, die te, te, te verwachten is, uh, uh, te, kunnen, te kunnen repareren. Uh, de film, het documentaire is uitgekomen op het uh, EcoTrip Festival. Um, hoe is hij daar ontvangen? Nou, het was een hele gezellige bijeenkomst eigenlijk. Het, het, het was wel zo, het was in een, een, een zaaltje van de pletterij in, in Haarlem. Ik weet niet of je dat ja. uh, zaaltje kent. Ja, dat ken ik. Het is niet zo groot. Bovendien golden de, zeg maar, de coronamaatregelen golde nog voor een deel. Dus uh, er, kon, er kon maar de helft in van het aantal mensen... wat, uh, uh, wat het zaaltje uh, uh, plaats biedt. Maar uh, men heeft toen wel een, uh, een, een livestream van de hele avond uh, op het net gezet. En uh, daardoor hebben er toch wel vrij veel mensen naar kunnen kijken. En overigens is de film nog steeds uh, te bekijken... hoor voor mensen die dat zouden willen. Dat is vrij gemakkelijk. U heeft hem ook gezien? Ja, ik heb hem opgezocht op YouTube. El Dorica, de verbeeldingskracht van Julian Andriessen. Precies. Ja, dus het is heel eenvoudig. En uh, dan kan je ook thuis nog... Uh, iedereen die dat zou willen, die kan, hem, kan die... Uh, die, die film bekijken. Ja, dat is ook een beetje uh, waar ik een beetje mee af wil sluiten. Dat iedereen gewoon naar YouTube kan gaan. En El Dorica kan bekijken. De verbeeldingskracht van Jurian Andriessen. Uh, meneer Boeré, dank voor de uitleg. Uh, indrukwekkende documentaire moet ik zeggen. En uh, ik hoop dat u er nog eentje maakt. En dan komen we weer bij elkaar. Goed. Uh... Dank u wel.